in pocketvorm zijn verschenen. Dan komen jullie tenminste eens achter hoe met jullie levens wordt gemanipuleerd. Nou ja, goed. Zoals Nijhoff dichte, God gaf een kinderhart aan de soldaat... en heeft ontroerd toen het verweerd gelaat met bijl en bijto uit ruw hout gedreven. Nu nog één bericht voor de vaste wal: Anne Vermeulen, de vrouw van Jan Vermeulen, de ontwerper van mijn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 Huh? En dit briefje was eigenlijk bestemd voor de meeuwen, er stond op... Meeuwen, lief zijn voor Godfried, was ondertekend Hitchcock. Over. De neelgans of de Egyptische gans, Jan, die je gisteren hebt gezien, daar is over gebeld, dat is die vreemde vogel. Daar wou jij nog het een en ander over kwijt, hè? Over. Ik vind dat, ik vind dat, nou, ik, ik vind dat heel goed dat ik dat gezien heb, maar je ziet wel hoe scherp mijn... Uh, mijn oogjes zijn. En vanmorgen was hij er weer. En die witte band om zijn snavel, die loopt helemaal door over zijn kop. He, dus meteen onder de rand van die snavel. Dat is een heel komisch gezicht als hij je aankijkt. En hij werd weer aangevallen door de... door de... door de visdiefjes. He, nu ik weet dat hij van de Nijl komt, was het net of het... Uh, of het uh, de Egyptische president werd, was, die door, door Joodse vogels met keppeltjes op. Je weet al, die bij zo'n zwart kapje aangevallen. werd. Maar uh, hij is dus minder bang voor mensen. Je kan zien dus dat hij, uh, dat hij misschien. In dat, uh, dat Ik geloof dat je uit een dierenpark komt of zo. Dat hij mensen gewend is. Want als de bergeenden al lang op de wieken gaan. dan blijft hij nog staan. Over. Korte opmerkingen terug, Jan. Nog anderhalve minuut. Het eten en het hek bouwen. Erg kort graag. Over.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 Zo echt de postelijn en veel genalen, vooral de genalen over. Jan, het is afgelopen. We hebben tien minuten gepraat. We wensen hier vandaan sterkte, alhoewel ik dat een belachelijke opmerking vind als ik dat tegen jou zeg, dat je sterkte. Want ik geloof niet eens dat je het nodig hebt. Jij wens het ons ook steeds. Um, je mag nu niet meer terugkomen, want we moeten inderdaad af gaan sluiten. De luisteraars thuis kunnen morgen weer van Jan Wolkers horen wat hij beleefd heeft en hoe het met de zeehond is afgelopen. Dat is morgen van twaalf uur tot tien over twaalf op Hilversum 2 en tot zover hier dan de Bredenburg. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Jan Wolkers. Contact vaste wel, Willem Ruis. Vara productie geen gast.